In Duitsland is de spelersbus van de voetbalclub Hertha BSC beschoten. Niemand raakte gewond. De schietpartij vond plaats bij de stad Bieleveld... waar Hertha komende avond een bekerwedstrijd speelt. De chauffeur reed met een legerspelersbus naar een treinstation... waar hij de voetballers zou ophalen, toen een motorrijder op de bus schoot. De kogel raakte de voorruit, maar ging er niet doorheen. De aanleiding voor de schietpartij is onduidelijk.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 Zee, Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht. Op het strand smeer in met beschermingsfactor 7 om de hitte van de zon maar te verzachten. Hij doet snel een warme aan. Wanneer het buitenvrieft dan op een lom ontsteking, zit hij niet te wachten. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit. Het op de straat over te steken. Nu en niemand die voor de zebra stopt. En lange kast loopt hij altijd even na. Het zal de eerste keer niet zijn dat dit niet klopt. Het vrije wil, loopt hij niet in bij. Het vrije wil.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 zelf moet spelen en gaat zondags nooit meer naar het stadion MUZIEK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 Sunday Le C'est Je bent...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 She is Cause she's so fancy Cause she's so fancy 20 jaar. Siervorm in Zandvoort en jij bent erbij. why did you ever even try infiltrate but never find just falling slowly you left me so damn lonely try stepping back to when we rhymed maybe recreate the times you were shy but had